Ook morgen en zondag zonnig en warm. En dan wordt het 22 tot lokaal 27 graden. Na het weekend neemt in het zuiden de kans op een bui geleidelijk toe. Het wordt iets minder warm, maar nog wel 20 tot 25 graden. Dit was ZFM Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 But two just as bad. They call it only one day. But two just as bad. The e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 Get there that's get La la la la, la That's when we dream. Go ahead and dream of a land. La la la la.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 Can reach the unborn We don't have a game.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 She's a magnet that draws me, that thrills me and awes me. Everything I hope it is dancing right here beside me. She's like a wish I made that somehow comes true every morning and brightens up my way. And there's a shade of loving things that she'll say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 dat Prins overleden is. En als iemand uh, overlijdt, een bekende artiest... dan zie je altijd overal verschillende uh, herdenkingen... als oude concerten, speciale optredens. En zo kwam ik ook een uh, optreden tegen uh, van Prins... waarin Miles Davis uh, optrad. Het was uit 1987. Het is het laatste nummer voor vandaag van CFM uh, Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik hoop dat u genoten heeft en ik... Uh,